Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders in Oekraïne moeten daar weg. Het kabinet heeft dat gezegd vanwege de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens de VS kan Poetin op elk moment besluiten om Oekraïne binnen te vallen... Onze correspondent heeft een reactie vanuit Rusland. Die zeggen ja Amerika is hysterisch, wil een oorlog uitlokken en voert een anti-Russische campagne. Dat hoor je hier echt elke dag. Er wordt ook steeds herhaald dat Rusland eh, niet van plan is een in invasie te doen en dat het Westen dus moet stoppen met paniekzaaien. Maar goed, feit is wel dat alles echt op scherp staat. Rusland houdt aan alle kanten van Oekraïne militaire oefeningen. Veel Westerse landen vertrouwen het niet en roepen hun burgers daarop om zo snel mogelijk terug te komen. Bij twee steekpartijen vannacht in Dordrecht zijn vijf mensen gewond geraakt en er zijn ook vijf mensen voor opgepakt. Volgens de politie hebben de steekpartijen met elkaar te maken. Twee wapens en twee auto's zijn in beslag genomen door de politie. Duitse bierbrouwerijen zijn bang dat het coronabeleid hun einde betekent. Volgens de bierbrouwersvereniging verdienen ze het meest aan tapbier. Maar door de horecasluiting werd dat bier van de ene op de andere dag onverkoopbaar... en bleven brouwerijen achter met duizenden vaten of moesten ze veel bier weggooien.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 Ja, dat kan. Nou, en zo is het eigenlijk een beetje, beetje ontstaan. De boerin zegt dat het rustgevend is en de koeien ook genieten van alle aandacht. Het weer nog best wat zon is er, vanmiddag een graad of acht. Morgen ook zonnig en nog ietsje minder koud met tien graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidschendam. Twee kilometer file, de linker is dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 You woke up late in the morning. kunnen we deze plaat ook wel een uh, echte gouden oude noemen, joh. de Ace of Base en All That She Wants. Zometeen het uh, nieuws in het kort op de zaterdagmiddag. Maar eerst deze, hier is a Fire van Orange Skyline.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 Verschillende instanties doen nu uitgebreid, uh, deden daarna uitgebreid onderzoek... naar de oorzaak van de vervuiling langs de Nederlandse kust. Woensdag, afgelopen woensdag is met succes in Noordwijk de Beach Cleaner... met een heel fijn zeef uh, ingezet. Deze Beach Cleaner is uh, afgelopen donderdag naar Zandvoort gehaald... om hier verder te helpen bij de schoonmaak. Een vergelijkbare machine wordt, uh, werd uh, op dat moment eveneens in IJmuiden getest... en de resultaten zijn goed. Dit voertuig komt naar verwachting...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 shelter from a broken paradise I couldn't dream it any better if I tried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 Ring, ring, ring Church bells, let ring, ring, ring Angels, when I sing, sing, sing Tonight, tonight, tonight Baby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 Tina Herman, die een tijd van 1.01.90 neerzette, nog voorbij. Nou, in de derde rit uh, reed, ze dus een, reed uh, Kimberly 1.01.86. Dus het zou mogelijk kunnen zijn. Uiteraard volgen wij ook voor u uh, die ontwikkelingen. Vanaf 5 voor 3 is het zover de vierde run van het Skeleton. Wordt zo meteen heel uh, spannend. En uh, met name ook voor uh, Kimberly Bos en haar uh, familie natuurlijk.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 voor de kust van IJmuiden mogelijk stookolie had gelekt. Het schip kwam in botsing met een lege olietanker, Panshoa Star... en raakte daarbij flink beschadigd aan de romp. De Peshoa Star had weinig schade en kon zelfstandig doorvaren. De Juliette D. is naar de haven van Rotterdam versleept... voor reparatiewerkzaamheden. Een woordvoerder van het bedrijf Norbulk dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties van Juliette D. die deze week weten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 Met dank aan uh, N.A. Nieuws uh, voor deze reportage. Van de week waren ze dus uh, hier uh, op het strand. Er spraken onder meer de medewerkers van uh, Spijnlanden. Nou had er een van die medewerkers erover. Van, uh, voordat uh, daar uh, vragen over komen. Een beachcleaner is daar niet geschikt voor. Voor het opruimen van het strand. Nou worden zogenaamde beachcleaners. Ze uh, werden afgelopen donderdag en vrijdag uh, ja. ingezet. Maar dat zijn specialen. Dus die zijn er speciaal voor... Uh,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 inderdaad op te ruimen die dan dood zijn... maar uh, er spoelen ook nog vogels aan die uh, nog wel leven... en uh, die de hulp uh, nodig hebben van uh, de dierenambulance. In ieder geval een hele trieste zaak dat dat uh, zo verloopt. Rondom de oliebollen op het uh, strand. met Circle in de cent. Ja, het is uh, op mijn klokje vijf voor uh, drie... en dat zou betekenen dat uh, Kimberly Bos uh, in uh, actie gaat komen... bij het uh, Skeleton. Albert-Jan, uh, is er nog wat over bekend? Klopt. Nee, uh, nog niet. Ik zit nog naar uh, Schansspringen te kijken. Ik kijk even op uh, Eurosport. Of daar uh, iets aan de hand is. Nee, daar zijn ze nog aan het kunstschaatsen. Nee, nog even geduld. Wellicht dat ze om drie uur uh, van start gaan. Maar wij volgen...